names. Buff. free need. Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenuidkerk. Fijn dat jullie hier allemaal vanmorgen gekomen zijn. Mocht je hier vandaag voor het eerst zijn, welkom. En uh, dan wil ik je graag uitnodigen de dienst te beleven op een manier die bij je past. Mocht je hier al vaker komen, voel je dan ook vrij om uh, te genieten, om te beleven zoals jij dat vandaag voelt. Ik ben Esther, ik ben jullie gastvrouw. Ik begeleid jullie vandaag door de dienst heen. We hebben vandaag live muziek. En uh, daar gaan we ook heel mooi van genieten. Dankjewel. Um, het thema van vandaag is het zijn de kleine dingen die het doen. Een heel mooi tegeltjeswijsheid van vroeger. En toen ik het vandaag ging voorbereiden, of nou ja, afgelopen week natuurlijk al. Toen dacht ik, ja, de kleine dingen. Vaak denk ik dan aan een glimlach die je iemand geeft en een ander lacht dan terug. Um, dat je even iemand helpt. En toen dacht ik, ja, maar welke kleine dingen doe ik eigenlijk voor mezelf. Als ik s ochtends opsta, dan ben ik vaak bezig... dat de haren van de kinderen gedaan zijn, dat zij aangekleed zijn... dat alles klaar staat, de tassen, om naar school te gaan. En dan sta ik op het punt om de deur uit te gaan... en dan kijk ik zelf in de spiegel en dan denk ik... O oh ja, ik geloof dat ik nog één iemand vergeten ben. Daar moet ik nog even wat aan doen. Nou ben ik benieuwd... Gewoon voor jezelf om eens over na te denken. Wie van jullie heeft vanmorgen heel bewust voor de spiegel gestaan? Wie heeft op dat moment ook gedacht van... Ja, dat ziet er goed uit. Fijn dat ik jou weer zie vanmorgen in die spiegel. Of wie heeft er nou vanmorgen heel bewust zijn boterham gegeten? En dat je eigenlijk nu ook nog weet wat je op je boterham had vanmorgen. Hoe bewust was dat? Kijk, ik zie al een paar handen. Mooi. We gaan het vandaag hebben over de kleine dingen die je doen. En dan vooral welke plek hebben kleine dingen, zoals details, maar soms ook een minuutje rust. Wat hebben die voor plek in Gods Koninkrijk? Daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Ik denk dat het heel mooi is, voordat we de dienst beginnen, om eerst een zegen te vragen over de dienst. En dat wil ik graag doen in gebed. Als je niet gewend bent om te bidden, kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar gaan bidden. Vader in de hemel, Heer, wat fijn dat we hier op deze mooie zonnige zondag bij u mogen komen, hier bij elkaar. Dat we met elkaar een mooie dienst mogen beleven, waarin we u mogen voelen. Doordat we luisteren naar uw woord, dat we luisteren en zingen met uw muziek. Heer, wilt u met ons zijn deze dienst? En Heer, wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan uh, is het een mooi moment om met elkaar lekker te gaan zingen. We gaan twee mooie liederen zingen. En uh, we zijn uh, altijd gewend om bij de Veenhaardkerk te gaan staan. Dus we mogen lekker gaan staan en we kunnen meekijken met de biemer. die heel goed zingen. Mijn schelplaats zingen. En uh, dat moeten we, of dat moeten we, maar dat, dat is mooi om met elkaar te doen. Dus we hebben het volgende bedacht. Um, even kijken, of staat hij op de beamer? Ja, nou, dit is hem. Um, we willen hem graag de eerste keer met z'n allen zingen. En daarnaast het idee dat we in kanon gaan. Op zich is dat niet heel moeilijk, want de mannen uh, mogen mij volgen, dan spreekt het voor zich. En de vrouwen, Rut. Dus de vrouwen moeten goed op Rut letten, want ze zetten op een manier in die ik ook niet snap. Dus dat is heel. Uh, nou ja. We beginnen wat later. Ja, maar, ja, we beginnen wat later. Dan komt het neer. Maar we, we zingen er met z'n allen in eerste instantie. En dan uh, spreekt het eigenlijk voor zich. En dan wordt het een heel mooi soort van synergie qua muziek. Zullen we gaan staan daarvoor? Ben, zijn u? u bent mijn schuilplaats. U, u vult mijn nacht. Hoe ik verlies niet, telkens als ik angstig ben. De Heilige Geest ook uitnodigen om hier aanwezig te zijn. Dat hebben we net al gezongen met het kinderlied en dat gaan we nu ook met het volgende lied doen. Laat het huis gevuld zijn met wie er ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de Zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geest. Want ik wil komen met mijn geest. En doorwaaien, heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar u woont. Laat mijn leven. door laat het leven het water stromen door je hem. We gaan uh, de Bijbel openen en uh, we gaan een stuk lezen vandaag uit Exodus, een uh, tweede Bijbelboek uit het Oude Testament. En in Exodus staat eigenlijk ten teken van de, de uittocht uit Egypte. Uh, Mozes uh, heeft veel moeite gedaan om het onderdrukte volk van Israël uit Egypte te krijgen. Ze gaan de woestijn in en daar krijgen ze een heleboel tegenslagen te verwerken en zijn ze eigenlijk op zoek naar houvast, houvast in God om bij hun geloof te blijven. En ze zoeken dat houvast ook in dingen die ze doen. En hoe ze God benaderen en hoe dingen eruit moeten zien. En daar gaan we vandaag twee stukken uit lezen. Ik begin zometeen met, uh, moet ik even goed kijken of ik, ja. Exodus, 8, nee, 25. Exodus 25, vers 31 tot 35. En daarna ga ik door met Exodus 28, vers 31 tot 35. En jullie kunnen meelezen. De plaatjes mogen er nu zometeen bij komen, even voor het idee. Ja. De lampenstandaard. Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben, drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem. Breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes. Telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem. Vier kelken, elke met een knop en bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moeten eveneens knoppen worden aangebracht. Eén onder het eerste paar armen, één onder het tweede paar en één onder het derde paar. Dan ga ik door naar Exodus 28. Het bovenkleed van de priester, dat bij de priesterschort hoort, moet in zijn geheel van blauw purperen wol gemaakt worden. De halsopening komt in het midden en wordt afgezet met een rand die net zo geweven is als die van een wapenrok, om inscheuren te voorkomen. Op de hele zoom moet je granaatappels van blauw purperen rood purperen en karmozijnrode wol aanbrengen... met gouden belletjes ertussen. Steeds om en om een gouden belletje en een granaatappel. Aaron moet dit bovenkleed dragen wanneer hij dienst doet. Wanneer hij het heiligdom binnengaat om voor de Heer te verschijnen... en wanneer hij weer naar buiten komt, moet het geluid van de belletjes te horen zijn. Anders zal hij sterven. We gaan luisteren naar Jan-Peter. ...het laatste plaatje erbij trekken. Ja. Zo, we hebben eens gegroeid, uh, zie ik. Uh. <laughs> ja, mogen we weer weg. Dan mag je het filmpje wel klaarzetten. Ja, ik wil uh, niet al te veel aandacht vragen... ...voor de details in mezelf, maar toch ook wel eventjes. Zeg maar, uh, ik heb een nieuwe... Ja. Ik heb een nieuwe jas. Ja. Ook een roze ook overhemd. Ik zei: Mijn vrouw, joh, roze. Dus ik loop in Utrecht naar buiten. Er loopt zo'n groepje Nederlanders staat daar. Aan. Ik zeg: Wat vind je van. Uh, de bediende waarschuwde mij. Er gaat een belletje. Ik zeg: oh, no, die zet je er maar weer uit. Dus ik loop naar buiten. Piep, piep, piep, piep. Doorlopen op de straat. Ik zeg: Wat vind je van een van, van groepje? Is niet goed. Is kleur. Is kleur. Is goed. Niet goed. Zee, dat vind ik ook, maar ik. Uh, maar goed, waarom dit allemaal? Een nieuwe, een nieuwe outfit. Ik wil je even iets laten zien. Ook, het is ook detail, dus ik, ik, we kunnen het nog weer invlechten. Maar het heeft te maken met vrijdag toen een zoon trouwde met een Friese boerendochter. Ha. Dankjewel. Ja, dit is... Ik dacht echt, ik had, een nieuwe, ik had een nieuw mobiel, gelukkig. Dus een scherpe camera zat erin. Dus ik, ik wist wel dat er een zou komen. Ik dacht echt, toen ik het dat opnam... Dat ik, ik, ik, ik moest even een stukje voor rennen. Ik denk, ik zit in een film. Alles klopt, weet je wel. En dan honderd jaar geleden, zoiets. Fantastisch. En als we... Het zijn de kleine dingen die je doet. Dan is zo'n... Wat we gezien hebben... We moeten natuurlijk een het projecten, dat kan niet zo. Maar dat, dat, dat ik dat even laat zien, dat kan niet waar zijn. Als ik... Als je, als je het geheel kijkt, is het zoveel detail. Hij is wezen goede kleren wezen halen. Zij is een bruidsjurk wezen halen. Nou, hè, hoeveel tijd kost dat al? Toch? Dat moet er nog. Uh, zij is weken wezen afslanken. <lacht> Volgens mij was ze slank genoeg, want dat vond ze zelf niet. Ja, nou ja, goed. Uh, hij is twee keer, drie keer geweest om schoenen te halen. Heb het alleen maar over de bruidspaar. En dan nog, en daar kun je nog wel een hoop bij verzinnen. Dan nog eens de koets. En dan nog zeg maar de make-up. Zo kun je nog heel wat. En dan nog eens de koets. Wat een optelsom van kleine dingen die het met elkaar doen. Dan kunnen details uitvallen, maar de leidsels. De man die moest echt ze in bedwang houden. Het zijn vurige Friese paden. Dus toen ze uitstapt, toen applaudisseerde we. Hoe, en je ging recht omhoog. Fantastisch, fantastisch. Ah, spektakel natuurlijk. Maar twee stagiaires, niks hoor. Gewoon staan voor, right naar beneden. Jij, uh, geweldig. Dus, dus, mooie dag was het. Ook geen klein detail. Nou ja, dat je dat mee mag maken, dat overkomt je. En daar heb je zelf niks, weinig aan gedaan, maar je mag het meemaken. Ik denk, het zijn de kleine Het hele leven bestaat uit heel veel kleine dingen. Fantastisch begin. Van ontbijt tot make-up, tot het voorbereiden van de preek. Mocht ze ook nog trouwen, ook nog even een stukje. Ook in echt zo'n Fries dorpje op een terp, graven eromheen, bogen van de kinderen. Nou, het klopte allemaal deze dag. Maar het is allemaal, iedereen had een bijdrage. Die, kleine, die kinderen van haar, ze was zijn stonden daar met bogen. Die bogen waren allemaal klaargemaakt. Nou, kijk om je heen. Kijk naar jezelf, alles wordt klaargemaakt. In kleine, ondeelbare momenten bouw je iets op en maken we samen een bruiloft. Maken we samen een kerkdienst, maken we samen je leven. Maak je er wat moois van en soms niet mooi, maar kleine dingen bouwen het allemaal op. En dan is dit natuurlijk een mooi plaatje... maar een optelsom van al die kleine dingen. En dat is misschien het plaatje. Deze kleine dingen doen er allemaal toe... en maken samen het koninkrijk. En daar staan we stuk voor stuk in. En dat daar achter die kleine dingen... een diepte zit... die je niet voor mogelijk houdt... daar hoop ik je iets in mee te nemen. Maar het is amper mee te maken. Dus ik zou willen zeggen... Zou willen zeggen stel je voorstellingsvermogen een beetje bij. Doe, ga even open. In die zin... Ik begrijp dit niet, maar als God het zegt, ik treed de wereld van God binnen. Dat moet toch per definitie een wereld zijn die ik niet kan vatten. Klopt toch? Want anders is het niet God. Als ik jouw wereld binnenstap, snap ik jou en dan snappen we elkaar. Dus dan trek je mij wel een stukje mee in jouw wereld, maar niet. God snappen hier zitten, betekent dat je ergens een palletje hebt omgezet. Oké, okay, okay. dit gaat mij boven de bed. Kom maar door. Kom maar door. Wat ons niet boven de pet gaat, is het volgende plaatje. Exodus, daar zaten we in. The prince of Egypt trekt met het hele volk erop uit. Maar vergeet nooit dat iemand heel graag meetrekt. En dat plaatje waarin je hem mee ziet trekken... Ja, moet even... Oh, dit is bij nacht. Zullen we bij dag beginnen? Uit Egypte getrokken, niet meer in je lemenwoning, maar in een tent. Kamperen, gaan we nog kamperen? Herinner je dit? Kamperen rondom Gods woning, zo was het opgesteld. Staat ook in Numerie, in Exodus staat er al een stuk, staat uitgetekend waar welke stam moest zitten. Een soort bruiloft. In het diner, als het niet lopend bevet is, hier zit je, hier woon je. Door wie georganiseerd? Door God georganiseerd. De prins of Egypte was ook door God georganiseerd. Wat wil God? Wat wil de Almachtige? Want die wolk is een teken dat hij daarin komt wonen. Mozes wankelde eruit, weer een ander tekst, einde Exodus. Mozes wankelde eruit, was amper plaats, want God kwam er zelf echt in wonen. Later mocht hij wel gewoon binnen, maar dit is een duidelijk symbool. God woont, wat is, wat is de hartewens van onze God? Vader, zoon en Heilige Geest. Als je dit ziet, en als je, volgende plaatje ook: een vuurkolom als zijn aanwezigheid. zonder CO2-uitstoot, neem ik aan. Wat wil God? Doe ze gooi. Wij zijn, dat is voor ja. Aandacht. Erbij zijn, zoals jij ook, wij ook contact. Hij wil hier, hij wil hier wonen. En dat is gevaarlijk. De laatste woorden die we lazen waren. Wanneer A Aaron het heiligdom binnengaat... om voor de Heer te verschijnen... en wanneer hij weer naar buiten komt... moet het geluid van de belletjes te horen zijn. Anders zal hij sterven. Hallo... En toch zegt God, I'll take the risk. Ik wil hier bij deze mensen wonen. En hij heeft aandacht voor die woning. Het beste is niet goed genoeg. Dat hebben we samen gelezen, granaatappels, kleine dingen, onderdeeltjes. Alles moet kloppen. Waar het van gemaakt moet worden, hoe het er omgezoomd moet worden. We hebben samen stukjes van gelezen, alles moet kloppen... Want het is wel mijn huis. Het is mijn woning. Nu nemen we straks... Te... Dit is... oké. Okay. Hou het gevaar even in de gaten. Dus niet dat prettig, maar hou even het gevaar in de gaten. Dit is nog een de heilige God, de almachtige, de maker van kosmos, de bedenker van alles. Woont hier te midden van ons. Dit krijgt een hele andere wending in de Bijbel. Want we hebben ook allemaal wel van, of je nou dit verhaal kent of niet, je hebt allemaal wel van Jezus gehoord. En dat is nummer drie in het verhaal. We hebben er nu drie ja, in kleine dingen. De tent als Gods woning en de mens als Gods woning. Want Jezus rondlopen als puber. Ja, dan zie ik allemaal dames zitten. Dus dat is toch weer iets anders want Jezus was geen dame. Ja, ja, nee, maar je bent geen puber, je bent geen puber toch? Ofwel, ja, ja. Jezus rondlopen als Kind, puber en volwassene veranderde zaak. Lees maar mee. Jezus antwoordde hun, Johannes 20, vers 19. Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af. Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. En waar had Jezus het over? Had Jezus het over de stenen gebouw? No way. Hij had het over zijn lijf, zo je wil. Hè? Huh? Dus wat wij zagen bij die tabernaken waar God in woonde, verschuift naar een mens. Jawel, Jezus Christus is zelf de tempel. Het tempel is afgebroken, hij heeft hem na drie dagen weer opgebouwd en wat stond daar? Een levende Jezus in eigen persoon met een lijf wat door kon slikken, wat vast kon pakken, waarvan je de voeten vast kon grijpen. Waaraan de zwaartekracht losgekoppeld moest worden toen hij het parallelle universum, wij noemen dat hemel, inging. Hij heeft die tempel weer hersteld en gezegd, dit is mijn tempel. Ik ben Gods droom, ik ben de zoon, ik leef met hem. Is het gevaarlijk in de buurt van Jezus? No way. No way. Het is zelfs super veilig. Je bent nergens beter af dan bij deze charismatische persoon. Ik denk altijd, ik ben natuurlijk een man. Ik denk altijd uh, dat jullie met z'n drieën verliefd zouden geraakt zijn op Jezus Christus. Eén, hij heeft bruine ogen. Hoewel, niet daar, dat is nog de vraag, ja. Lange haren. Goed figuur. Dat neem ik aan eigenlijk. O, o, als ik aan Jesaja krijg, dan krijg ik weer een ander idee. Jesaja 53. Maar... maar weet je waarom? Omdat je bij deze tempel van God... Omdat, het, omdat hij zo zuiver, zo heilig is... Dat je rustig na, naast hem kunt zitten... Terwijl je blouse openvalt. En hij zal daar niet verkeerd in kijken. Snap je? Want dat hou je in de gaten natuurlijk, dat wel jongens. Hè? En, en, en, en. Dat is wat, je bent zo veilig bij Jezus Christus. Nergens veiliger. No harm. Die veiligheid rondom Hem hebben veel vrouwen en mannen meegemaakt en gezien. En dat bij focus op wonderen, fantastisch, fantastisch, daar gaat het niet om. Maar lieve mensen, rondom hem was paradijs. Zelfs tollenaars die bij hem aan tafel gingen zitten en hadden ze het nergens over, dachten toch, wat maak ik nu mee? Dat heeft te maken met dat God zelf naar rondliep in sandalen in Jeruzalem en met iedereen optrok in een volstrekte harmonie. Helder was hij wel, scherp was hij wel, dat zeker. Maar als je hem aanvaarde, gaat het goed. En nu komt de stap. We hebben één nog groot mens als Gods woning, Maar nu komt, nu komt de stap die Paulus zegt. Of weet je niet, 1 Korinthe, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. We hebben pinksteren gehad. En wat gebeurt met pinksteren? Dan komt die tong als van vuur, die komt op mensen te hangen. Ik heb dat maar vergeleken met die vuurkolom die op de tempel stond. ...en op de tabernakel stond, in de nacht. Maar die komt op mensen te staan. Wat zegt Paulus hier? En wat blijkt? Zonen, dochters, jonge meiden, oude mannen, ze zullen allemaal profiteren. Wat blijkt? God woont in mensen. Of weet u niet dat uw lichaam is van het tempel is van de heilige geest die in u woont... ...en die u ontvangen hebt? Heel veel van de ouderen, zeg maar dat is even mijn leeftijd... ...we hebben deze tekst ook vaak gehoord en dan mocht je van alles niet... Want je lichaam was een tempel van de Heilige Geest. Hoezo roken? Oké, okay, daar heb je een punt, maar dat is niet de belangrijkste. De verbazing, daar moeten we beginnen. Hè? Ik? Wat wil God? Hier bij ons wonen. In mijn leven gewoon aanwezig zijn. Wat is God? Hij is hier. In de kleine dingen van vanmorgen ontbijt, spiegel... Is hij in ons leven bij ons en aanwezig. Alle gelovigen zijn Gods woning. En dan opeens kunnen we een verschil maken tussen die onder die armen. Er moest toch weer een knop komen. Die knop onder je armen en de granaatappel en de bloesems die uitgewerkt moesten worden in goud. En de belletjes blijken plotseling de aandacht te zijn voor je eigen veters. Voor je eigen odorex, zo je wil. Voor je eigen zorg aan broek. Voor je eigen uitkiezen van het rompertje van je klein kind of iemand en voor het laten klinken van het muziekdoosje. Opeens is de aandacht die God heeft voor zijn eigen huis, voor zijn eigen woning, voor zijn eigen details daarin, als wij dan een tempel zijn, is de aandacht, het oog van God voor detail net zo groot en hij het net zo erg. Pas op, pas op dat je niet denkt van... oeh, dan nou moet ik er dus netjes uitzien. <laughs> no way, God schrijft niks voor. Jezus schrijft niks voor hoe zijn tempel eruit moet zien. Behalve dan dat het een liefdevolle, veilige omgeving moet zijn. Iedereen kan Gods tempel zijn. We, we doen hier niet aan de reclame voor Heineken... of ook altijd knappe mensen, allemaal Heineken. En maar feesten, ik zei hoe je voor me kan dit is niet alle mensen. Jij, zoals jij hier zit, met de details in je leven, ben je een tempel van de Heilige Geest. En details interesseren God net zo goed, daarom hebben we die tekst gekozen met van die kleine details. Details interesseren God toen, details interesseren God ook nu. Vertel maar waarom je die keuken, zijn er mensen een nieuw huis gekomen? Vertel maar aan die reis waarom je die keuken, nee, slaan die over. Vertel maar aan die reis je die plant gekocht hebt in je tuin. Zit maar samen straks buiten als je koffie en je stroopkoek. wat doe je erbij? Ja? Wat lekker hier. En ik kies voor die stroopkoek, maar ik eet er maar één, want twee is weer niet goed voor mij. Leef, we kunnen wel tempels van God. Nee, we kunnen niet. We zijn tempels van God. Maar God leeft met ons. Om ook met ons serieus genomen te worden in het leven. Deel de details. En dan niet. Mag natuurlijk in gebed. Als je ze allemaal samen op wilt tellen s'avonds. Volgens mij van je slaap. Dat red je echt niet. Deel de details door te de dag, Heer, ik, dit is niet normaal. Heer, ik. Jullie zien, wel even een Jullie zien wel even God's tempel lopen nu, hè? Hé? Hey. Kijk eens naar jezelf. Naar je buurman, buurvrouw. Als je aan de ander kijkt, gaat het nog. Buurman, buurvrouw zeggen: ja, dat is een tempel. En dan naar jezelf kijken. Ik, ik, een tempel van God. Ik, ik, ik kan me dat je dat je nee schudt. En, en schud ook maar nee. Maar hou het kanaal open dat God zegt: oh, oh, je kunt nee schudden. It's true. Nummertje vijf, want daar gaat het God om jongens. Hij woont in de tempel om met mensen te gewonen. En zijn wens, en nu komen we bij de Mosaïsche wetten. Want, want in ons, in ons jaarthema zitten we... Kijk, hier koos God om. Hij wil in verbinding zijn met ons. En ook in detail. Ga ook zelf terug in verbinding. Niet dat je... Ja, ga zelf... Dat zoek je dan maar uit hoe je dat doet. Maar, maar leef zelf in verbinding. En ga zelf terug in verbinding met God. Met Jezus. Vraag de Heilige Geest, Heer. Doet u mijn ogen open. Of dank u wel dat u mijn ogen helpt mij om. Zet u mijn malzieven stokjes tussen. Want hier loop. Ik zie allemaal tempels. Ik ben zelf een tempel. Ik leef nu met u hier in de details. We moeten het nog wel over die mosaïsche wetten hebben. Want dat gevaarlijke haal ik nu even terug. Ik heb dat vergeleken met de stroom. Wat mij betreft krachtstroom. Nee, niet groen. Nou, ja, mag ook. Hoog voltage. Dat is gevaarlijk. Je moet je vingers er niet in stoppen. Het is levensgevaarlijk. Er moeten belletjes gaan rinkelen. Als je ziet dat een klein kind erop afgaat. Pas op. God heeft het risico genomen om met zijn, mag ik effe energie, het is veel meer, mag ik effe energie noemen, God heeft het risico genomen om met zijn energie, wat gevaarlijk was, tussen zijn mensen te wonen. Het was ook prettig, het was ook veilig. Je wist ook waar je heen moest. Maar tegelijkertijd, en daar focus ik nog op, was het ook gevaarlijk. Want er konden mensen zijn die als ze het belletje niet lieten rinkelen, die als ze zich niet in acht hielden aan de voorschriften, zouden sterven. En ik kan je vertellen, er zijn mensen gestorven. Omdat God aanwezig was en, en, en ze het niet goed deden. Hier zijn verhalen van. God neemt het risico, liever dat dan niet bij deze mensen wonen. Hoe gaat zijn hart uit om met jou van s morgens vroeg tot s avonds laat mee te maken? Om, om, om te zien hoe je slaapt, om te leven met jou 24-7. En ik heb dat vergeleken, die mosaïsche wetten, daar kun je die huis niet dat, dat, dat, dat is volgens mij allemaal isolatiemateriaal. Want met isolatiemateriaal kun je het prima vastpakken. En kun je het ding vastpakken als je zelf je vingers niet aan hebt, stop je weer in je mobiel whatever, en het werkt allemaal weer. Geen enkel punt toch. 220 volt. Je kunt ook 480 volt, als de isolatie goed is, kun je er gewoon mee omgaan. Mosaïsche wetten zijn eigenlijk isolatie. Isolatiemateriaal om ervoor te zorgen, dit, moest, dit was rein, dit was onrein, zo moest je je tuin doen, zo moest je, dat moest je, het mocht je niet samen doen, zo mocht je met elkaar omgaan en zo niet. Allemaal isolatiemateriaal om ervoor te zorgen dat Gods aanwezigheid niet jou zou, zou, zou laten sterven, maar juist zou laten opbloeien. Je kunt er ook een ander verhaaltje van maken van een oom. Moet ik even, even weer twee keer nemen. Goedemorgen. Even van het mobiel. Even, een, een klein stukje. Mag ik even? Doe even weer met je broer. Ja. Even een klein stukje. Heb je een oom? Nee? Ja? Of oom waar je graag mee optrekt? Oké, okay. nou, anders dan bedenk je met Dat is een oom waar je graag mee optrekt. Dat trek je zo graag mee op dat je best met hem een, een dagje... Wat zou je met hem een dagje willen doen? Voetballen, kijk. Een dagje met hem zou willen voetballen. In de arena heb je een special fibroom, weet ik wel. Hè? Dus... Maar stel je voor, dit, dit gaat niet helemaal kloppen... ...maar stel je voor dat die oom zoveel een ziekte heeft. Schiet me nu te binnen. Stel je voor dat die oom een ziekte heeft... ...waardoor als jij maar in zijn omgeving komt... ...jij ook ziek wordt. Wat gaat je doen? Ga je het dagje nog doen? Het is een gevaarlijke ziekte. Ja, dan stopt het voetballen, zeg maar. Sowieso. Dus die oom, zal hoewel graag niet ook wil, zal die oom zeggen... Nee, nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Ik wil met mijn nichtje echt niks liever dan, niks liever dan de hele dag. Hou je ook voor voetballen? <laughs> nou, niks liever dan daar voetballen, maar ik ga dat niet doen, want ik maak ze kapot. Dat is knap vervelend voor jou en net zo knap vervelend voor oom. Dat was een beetje die tempelsituatie. Je, je kon alleen maar met je oom omgaan. moest allemaal plastic handschoenen aan en zo. En helemaal, dat is natuurlijk niks. Oké, okay, nu is het goed hè. Dat is het verhaal van Jezus, ken je ook. Nu is het goed. En nou kan, oom, kan je met je voetballen. Denk je dat het jou erg veel uitmaakt? Of je nou voetbalt, of dat je nou iets anders doet. Of denk je dat je gewoon samen die dag door wil brengen? Wat is het feest? Wat is het eigenlijke feest, denk je? Ja, precies. En natuurlijk ook voetballen. Dat gaat er helemaal, maar eigenlijk dat heb je goed het eigenlijke feest is dat je niet meer die, al die ontsmettingskleren en dat quarantaine gebeuren aan me dat je gewoon kunt zitten waar je zit en verroer geen lid want degene die van je houdt zit naast je en het is goed en dat kan niet zonder Jezus hey, there is still the danger en als je zegt van Heer Jezus ik snap het niet, maar ik ga met u en neem nog een grotere plaats in mijn leven en ik volg u. Weg is het gevaar. Heb een goede tijd met oom. Heb een goede tijd met God. Een herstelde verbinding. Oom kan er weer met neef en nicht op uit. Hoeveel zijn we? En dat Jezus zelf, ik heb het in mijn hand, dat Jezus zelf het proces telt en niet zozeer het eindresultaat. Dat kun je zien als hij zegt van je. Hij heeft niet gezegd van: bouw een kerk voor mij. Kijk, heb ik hem niet horen zeggen? Wat zegt hij wel? Kun je mij af en toe een beker water geven? Kun je eens langskomen? Toen ik, als ik gevangen zit. Jezus is mijn voorkeur voor kleine dingen. Ik heb hier nog iets staan over. Uh, dat wij vaak gericht zijn op het proces. Nee, dat denk ik niet. Hè? Wij zijn meer gericht op resultaat. Je doet iets. En dan later wil je dat dat eruit komt. Ik denk dat God gaat het om. Uh, hij zei, om het samenleven. Om het, om het proces van samenleven. Want zo'n bruiloft waarmee we begonnen zijn... Is, is mooi, is prachtig. Maar als familie heb je ook gegarandeerd een begrafenis. Zorg je ook dat je er netjes uitziet. En ook dat detail van het leven, ook daarin. Bouw je Gods Koninkrijk. Het zijn niet alleen de mooie dingen. Dit is even het eindplaatje. Van, oh. Maar ik denk dat God veel meer... en al veel eerder... ze hebben elkaar leren kennen in Jamaica... Toen ze voor World Servants werkte. Het, voor God is het één groot proces van dit is het leven. En dan gun ik je ook je bruiloft. En dan, maar dit is het leven. En zo bouwen wij samen het koninkrijk. Durf. Zei ik toen, en dat was met name op een aantal mensen natuurlijk. Durf onzeker te zijn over de toekomst. Want het gaat niet om dat je er over tien jaar warmjes bij zit. Durf onzeker te zijn over toekomst en durf het proces met hem aan te gaan. Dat dit het leven is, dat jij een tempel bent, ongekend in waarde. En dat je in als tempel staat te verkopen, staat te opereren, staat te afwassen, staat te wijntje te drinken, de barbecue te doen. Nou, ik denk dat ik niet veel toevoeg als ik het allemaal nog... Eh, maar hier zitten we wel. Laatste punt. Ik een tempel. want dit blijft natuurlijk wel lastig voor te stellen toch, dat jij een tempel bent ik vind het ik doe het hoor en zo zit ik in de auto, dat ik train het gewoon zeg maar ik doe het wel, maar het blijft lastig voor te stellen en het laatste punt is dat er, daar wil ik je mee helpen uh, je kunt je het beste kijken naar Jezus dat de mens een tempel is hebben wij eerder een gebouw, dat is dus niet zo. Nee, dat een gebouw een tempel is. Nee, dat een mens een tempel is, dat wat lastiger. Maar als je kijkt naar Jezus, ja, hij was, Jezus was een geliefde zoon toen Jozef zo rondjes met hem liep. Want hij had krampjes. Wat heb je gegeten, Maria? Dat was goed. Jullie zeggen, het ging om het kruis. No way. Ook. Maar ook om dit. Heel het proces van Jezus, tot en met nu, dat is het leven. En daar in de details, dat zijn tante hem een kus op zijn hoofd gaf, dat hij als klein foetusje groeide bij Maria, was hij steeds de geliefde zoon, zoals jij de geliefde dochter bent en die geliefde zoon. En het resultaat, is het resultaat... Het is toch wel een heel resultaat een kruis, fantastisch. Maar waarom was het resultaten? Omdat Jezus optimaal, meer dan wij ooit kunnen, omdat Jezus optimaal in verbinding was met zijn God en Vader. Omdat hij het kon, waar wij ons naartoe kunnen uitrekken en waar we fikse stappen in kunnen maken, leven in verbindenheid met God en te bedenken, ja, ik ben echt zijn geliefde zoon. Hij hoorde het ook uit die wolk, maar toen was hij het al, hè. Toen zei God niet, jij bent mijn geliefde zoon, want straks ga je aan het kruis voor mij. Nee, jij bent mijn geliefde zoon, want jij hebt boertjes gelaten. Wij hebben samen geleefd. Jij aanvaardt je positie als zoon. Maak je leven niet instrumenteel. Dat is het een doel om ergens te komen. Beleef de minuten, ook als je depressief bent. Ook als je ziek bent en ook als je rouwt. Beleef de minuten in die rouw, in die ziekte, in de depressiviteit. Met volop vragen, maar wel als tempo. Als zoon en dochter van God. Ga niet om de moeilijkheden heen. Je mag ze wegbidden. Maar soms moet je bidden van... Heer, helpt u mij om dit met u gewoon te klussen. Om dit te klaren. Om deze depressiviteit af te wachten. En als je chronisch bent, om dat vol te houden. Om het vol te houden met u en als tempel. Spiegel je dus als je vragen hebt over je eigen tempel zijn. Want hij was ook een tempel toen hij in het graf lag. Hij was ook een tempel toen hij aan het kruis hing. En toen hij voeten waste. Spiegel jezelf aan Jezus. Dan wordt het wat voorstelbaarder dat mensen Gods tempel kunnen zijn. Want Jezus, laatste twee zinnen, verschonen. Wat Maria dat deed. Zijn tanden poetsen. Zijn voor de spiegel staan. Zijn leren timmeren. ...is belangrijk in zich... ...omdat God het met hem wil beleven... ...en meemaken. Maak je geen zorgen. Je wilt toch resultaat boeken. Maak je geen zorgen. Als je zo in het proces van het leven staat... ...opnieuw staat... ...fouten maakt... ...en opnieuw weer aangaat... ...draagt je leven bij aan het Koninkrijk. Ook je rouwen... ...ook je problemen... ...ook je depressiviteit. Want Gods geest... Heeft jou veel dieper te pakken tot in je tenen en leeft met jou. Zoals het ooit in de tabernakel het geval was, is dat in het nu het geval hier in Meidrecht. En wij de omgeving, ons leven draagt, is per definitie. Ons lichaam, ons zijn is een tempel van de Heilige Geest. En ons leven draagt per definitie bij aan zijn Koninkrijk. Amen. Amen. Zingen we ervan? Ja, mooi aansluitend lied. Paul en Rut. Kennen jullie Paul en Rut al? Kennen jullie Paul ook al? Oh, ze bekende weer. Ah, mooi. mooi aansluitend lied. Laat me zien. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is op zich niet heel erg. Het kan ook een beetje een luisterlied zijn, anders mag je meezingen. Maar het gaat ook over, uh, in het refrein wordt gezongen over uh, It's your bread in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. Wat, wat ik zelf wel mooi vind aan het lied is dat je ook wel eens zoekt van wat is nou Gods plan in het leven en dan raak je wel eens een beetje mee in de war en doe ik het werk wat ik doe wel goed. Terwijl ik denk zelf dat het heel erg gaat om dat dit eigenlijk... Gods wil is dat we hier zijn, zeg maar. Dat we voor de rest niet heel erg druk hoeven te maken. om wat moeten we dan doen? Of hoe, hoe richten we ons leven in? Maar dat de basis is van dat wij God mogen prijzen om hier te zijn. En daardoor wordt, gaat het niet ook weer erg over. Dus dat uh, vind ik mooi. to you only ZANG your prayer. Graag wil ik jullie voorgaan in gebed. En ik vind het ook mooi om tijdens het gebed even een moment van stilgebed te hebben... zodat we onze eigen dingen aan hem voor kunnen leggen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, Heer, wat mooi is het dat wij een tempel van u mogen zijn. Heer, u gaat met ons op pad. U bent bij ons. Iedere minuut, ieder moment van de dag... We voelen dat misschien niet altijd, we staan er niet altijd voor open, maar we weten dat u er bent. Heer, op de momenten dat we om ons heen kijken, naar de wereld om ons heen, zien we zoveel dingen gebeuren die we eigenlijk anders zouden willen. Als we ons daarop focussen, kan het ons lam leggen. Dan kijken we naar dat doel dat er vrede op aarde moet zijn. Heer, dat willen we ook heel graag, maar wilt u ons helpen om dat pad samen met u te gaan... Niet in het grote geheel kijken, maar in de kleine details. Wat kunnen wij doen? Voor onszelf en voor onze omgeving. Maar ook de details in onszelf, om echt een tempel van u te kunnen zijn. Want dat maakt ons sterk. Dan kunnen we zijn als Jezus, dan kunnen we dat uitstralen... en die kracht doorgeven aan de mensen om ons heen. Hier, in ons eigen leven gebeuren er ook een heleboel dingen... waar we dankbaar voor mogen zijn, waar we verdriet om kunnen hebben... Die dingen willen we graag in stilte aan u, voorle aan u voorleggen in een moment van stilgebed. Dank u wel voor alle mooie dingen in ons leven, in de wereld om ons heen. En Heer, dank u wel dat u met ons meegaat op ons pad. Bij ook alle dingen die we tegenkomen die niet fijn zijn. Maar u helpt ons om daar sterker uit te komen. Heer, dank u wel dat we een tempel van u mogen zijn. Wilt u met ons gaan als we straks naar huis gaan. En Heer, wilt u ook met alle mensen zijn die hier vandaag niet bij konden zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan uh, door naar de mededelingen. En uh, de, een van de eerste mededelingen, uh, ik denk heel mooi... Uh, Jan-Peter gaf al aan, zijn zoon is uh, afgelopen week getrouwd. Uh, we hebben hier, moet ik even kijken waar ze zitten. Ja, ik kijk over jullie heen. Hallo. <laughs> uh, dan moet ik even spelen. Camille, weet ik, en Lisa... Ja, of Kelvin en Lisa, sorry. Kelvin en Lisa die gaan aanstaande vrijdag trouwen hier in de Veenhardkerk om zeven uur... Uh, in de nieuwsbrief heeft het ook gestaan. Jullie zullen vast ook druk zijn met alle details, met alle voorbereiding. Heel mooi. Uh, iedereen is van harte welkom uh, om dat met hen samen te beleven. Kijk ook de nieuwsbrief er nog even op na voor alle details. En jullie alvast heel veel uh, plezier en succes met alle mooie voorbereidingen. Uh, mocht je de nieuwsbrief nou niet ontvangen en je wil het wel graag... dan kun je je naam nog even achterlaten bij het boek bij de uitgang. Dan ben je ook op de hoogte van alles wat we hier in de Veenhardkerk doen... Um, iets wat we ook binnenkort gaan doen, waar we als Veenarkerk aan deelnemen, is de Nacht zonder dak. En ik denk dat het, het mooiste is om het filmpje even te laten zien. Over vertellen? Nou, ja, ik, nou, ik zit niet helemaal in de organisatie, maar ik wilde wel graag iets over vertellen. Uh, Willem Roes trekt ook uh, behoorlijk aan dit uh, project samen met nog vier andere kerken in de Ronde Venen. Uh, dus je hebt al, misschien al de Flyer ook vorige week al een keer gezien of wat posters. Maar ik wilde er toch nog heel even een uh, pleidooi doen voor deze mooie actie. En dan uh, gaan we eerst even beginnen als je allemaal even je ogen dicht wilt doen. Wat zie je dan? Helemaal niks. Klopt. Nou, doe ze maar weer open. Want zo ben je op de wereld gekomen met helemaal niks. Um, naakt geboren. En uh, toevallig stond ons wiegje hier. En dat betekent dat wij hier de kans hebben gekregen om um, nou ja, in welvaart op te groeien. Hè? Niet dat hier iedereen even rijk is en even welvarend, maar je hebt hier kansen en je hebt die mogelijkheden die mensen ergens anders niet hebben. En uh, die zijn bij wijze van spreken nu al veel verder in hun leven en kunnen met hun ogen open om zich heen kijken en zien dan nog steeds niets wat van hen is. Die hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd. En nou, wij gaan een nacht gaan we, um, um, buiten slapen en je zag in het filmpje denk ik al dat het ook heel leuk wordt. Er is een heel programma en, uh, om de mensen of de kinderen ook te, te entertainen. Um, maar het gaat natuurlijk wel ergens over. We kunnen met heel veel kleine beetjes helpen, met heel veel details kunnen we wel echt iets groots neerzetten. En dat gebeurt niet alleen hier in de Ronde Venen, maar ook op andere plekken. Maar ja, ik wilde eigenlijk nog even, even één keer een oproep doen, jongens. Schrijf je in. Dus uh, ben je ouder dan 12 jaar, doe mee. En het is ook echt geschikt om uh, vrienden of vriendinnen mee te nemen als je het niet alleen wil komen. Dus doe mee. En uh, dan vervolgens... Nee, het is hier in, uh, in Wilnis tegenover de Shell daar. daar uh, in het weiland is een heel groot stuk uh, uh, nou, terrein afgezet. Maar er is ook allerlei andere hulp nodig. Dus we, ik vraag niet alleen aan jongeren om mee te doen... maar ook, denk ook even na of je misschien een bijdrage wilt doen als ouderen. Uh, ik weet dat er beveiliging nodig is. Er is uh, hulp nodig met het op- en afbreken van, uh, van het kamp... En, uh, volgens mij moeten er cakes gebakken worden. Uh, dus er zijn allerlei dingen die je kunt doen. En als we met z'n allen een vuist maken... dan maken we er een geweldig succes van. Dus um, neem de flyer mee. Lees ook even in de nieuwsbrief voor wat extra dingen. Schiet Willem of mij even aan. En dan uh, maken we er een succes van. Dankjewel. je Ron. Ik zie dat de kinderen inmiddels klaarstaan. Die mogen rustig vast naar binnen komen lopen. Dan ga ik gewoon nog twee dingen zeggen... Uh, het eerste wat ik nog aan wil geven is het bloemetje. Wij geven eigenlijk als Veenhardkerk altijd een bloemetje aan iemand. Uh, de bloemen staan er vandaag nog even niet. Die worden morgen worden die, uh, uh, weggegeven. En ze gaan deze week naar meneer Ton Carlos. Hij is een uh, vrijwilliger van de buurtbus en dat heeft hij jaren gedaan. Belangeloos zich ingezet voor anderen... Hij is nu met pensioen, want hij is inmiddels 75. En uh, dat vinden wij wel heel mooi om daar uh, een bloemetje aan te schenken. En ik denk uh, dan nog iets, het collectedoel van deze maand. We zijn bezig met dingen voor anderen te doen. Een heel mooi collectedoel is uh, de voedselbank. We collecteren de hele maand voor de voedselbank. Er zijn mensen die uh, zelf heel moeilijk rond kunnen komen. En uh, dan zal de voedselbank er voor hen zijn... Als je nou iets anders nog meer wil doen voor de voedselbank, je kunt ook op de site kijken. Ze hebben ook kleding nodig en soms ook hulp nodig. Dus als je iets anders wil doen dan geld geven, kan dat natuurlijk ook. Na de collecte gaan we nog een, een mooi zegenlied zingen en mogen we ook nog de zegen van Jan Peter ontvangen. En daarna van harte welkom om nog even een kopje koffie of thee te drinken en nog even met elkaar na te praten. is hier en nodig ons uit. Waar Jezus woont, voel de liefde zich uit. Jaag naar de liefde, de vlucht van de geest, die alles gelooft. Samen verbindt in aanvang. Tot een hoop tot u, hierheer, geen vrede die ons samen bindt, vader, maak ons zijn. Wij beleiden, één geloof en één eer, zijn geroepen. Tot een hoop tot u, hierheer, geen vrede die ons samen bindt. We zijn aangekomen bij het laatste lied, De Zegekroon. Zullen we daarvoor gaan staan? So zijn dood stond hij als een tempel opnieuw en heeft de wereld overwonnen om jou tot te een tempel te maken. Dus een mooie bruidegom en een bruid als tempel van de Heer, maar alle mooie mensen zoals hij hier staat. Als je met Jezus verbonden bent, ben jij een tempel. Voel even de grond onder je voeten, want de zegen komt van alle kanten, van onder en van boven. Want de liefde van God En Jezus, die het isolatiemateriaal wegneemt en je zonde vergeeft, zijn vriendelijkheid en zijn aanwezigheid. En de inwoning van de Heilige Geest is een feit voor jou. Alsjeblieft. Amen. Goeie zondag. Goeie zondag. Ja.